Zeker daarvoor nog Zoe lief, aan. en snelle Ik Zing. Maar is weer één minuutje, één minuutjes, één minuut over twee. Zo meteen hoor je Samba, Beyoncé en Ed Sheeran komt eraan. S nacht na tweeën hoor je non-stop de grootste hits hier spelen. Zin in. Je hoeft je geen seconde te vervelen nee. als je vannacht niet meer. South Justin Timberlake en aha ook nog even dus ben je werken gamer of nog lezen. nou hou die radio you give me you sounds better with you head queue music news 2 uur goede nacht de voormalige Britse prins Andrew heeft Jeffrey Epstein uitgenodigd op Buckingham Palace. Dat staat in nieuwe documenten uit de Epstein-files die zijn vrijgegeven. In mailtjes staat dat hij mocht langskomen voor een diner en wie dan ook mee mocht nemen. Of dat diner ook echt plaats heeft gevonden is niet bekend. Eerder werd al bekeerd dat Elon Musk graag naar het privé-eiland van Jeffrey Epstein wilde komen. Luigi Mangione, de man die in 2024 de CEO van een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij vermoordde... hoeft niet te vrezen voor de doodstraf. Dat heeft de rechter in New York besloten. Wel kan hij nog steeds levenslang krijgen. Van Jonas schoot de CEO dood omdat hij de zorgpremies te hoog vindt. Hij groeide uit tot de volksheld, maar president Trump pleitte voor de doodstraf. Bob Iger stopt als CEO van Disney. Zijn contract liep nog tot het eind van het jaar. Bronnen zegt tegen de Wall Street Journal dat hij de taak te zwaar geworden vond, vooral vanwege het conflict over de talkshow van Jimmy Kimmel. Die werd van de buis gehaald omdat hij grappen maakte over de vermoorde conservatieve influencer Charlie Kirk. Het bestuur van Disney komt maandag bij elkaar om een nieuwe CEO te kiezen. En prinses Beatrix is jarig. Ze is 88 jaar geworden. Ze viert het in huiselijke kring. Ondanks hoge leeftijd is de prinses nog steeds erg actief. Ze bracht ze afgelopen jaar bezoeken aan Bonaire en Eustatius En ze doet nog elk jaar mee aan de vrijwilligersactie NL Doet. Prinses Beatrix zat 33 jaar op de troon van 1980 tot 2013. En dan nu het weer van weer online?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 Just a game to come and play. I see. I've never been better The song. Oh